4 uur. 4 Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Robert Meder. Straks in Radio Olympia spreken we met kordoncoach uh, Renate Groeneveld. Groene -Wolt. ze is net terug uit Sochi. Ja, en uh, we hebben het over Oekraïne, hoe uh, het gaat nu in Kiev. De situatie in de hoofdstad is nog steeds chaotisch. Uh, maar ook in het westen, in de Vof, zijn gevechten. Dus uh, straks meer daarover, nu ook al in het NOS-journaal met uh, Gert Kluk.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 De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn in Brussel... om te overleggen over eventuele sancties. Correspondent David-Jan Godfra vraagt zich af of sancties wel zin hebben. Als het gaat over sancties, denk ik dat, er, dat er de verhoudingen alleen maar zullen verharden. Ik denk dat, uh, dat Jan de president en de regering... zich dan alleen nog maar verder zullen terugtrekken uh, op Moskou. En dat is natuurlijk tegen het belang van de Europese Unie. Ik denk dat die sancties op dit moment uh, niet werken. Misschien zelfs te laat zijn... Uh, in ieder geval het, van, het concrete resultaat daarvan staat me niet helemaal duidelijk voor ogen. Ik weet ook niet precies wat de Europese Unie daarmee zou willen, willen bereiken. De Russische president Poetin stuurt een gezant naar Kiev om te bemiddelen. Dat heeft zijn woordvoerder gezegd tegen het Russische staatspersbureau RIA. De zaak tegen de Nederlandse journaliste Rena Netjes in Egypte is verdaagd tot 5 maart. Zij en 19 anderen worden verdacht van het verspreiden van propaganda voor een terreurorganisatie.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 Boze pomphouders protesteren op het Binnenhof in Den Haag tegen de verhoogde accijns op brandstof. Die verhoging is in januari ingegaan en dat scheelt de pomphouders in de grensstreek inkomsten, omdat veel mensen over de grens tanken. De pomphouders hebben een petitie aangeboden aan staatssecretaris Wiebes, waarin ze vragen de verhoging terug te draaien. De pomphouder Wiebes, euh, ook het CDA wil dat. De partij heeft ruim 600 klachten ontvangen op het meldpunt grensstreek. Partij partij de Buma bood staatssecretaris Wiebes het rapport Pompo voor zuip aan. Het gaat om de accijnsverhogingen die per 1 januari zijn ingegaan. Ja. En die accijnsverhogingen, daar moeten we nu van vaststellen dat de effecten veel ernstiger zijn dan verwacht. Het CDA heeft, en dat heeft de BOVAG ook gedaan, gevraagd aan mensen, aan pomphouders, aan slijters, wat zijn de ervaringen? En ik moet zeggen, die zijn erg. Uh, pomphouders moeten nu mensen ontslaan. Slijterijen ontslaan mensen. Dus het kost werkgelegenheid. Staatssecretaris Wiebers heeft al gezegd dat hij niet van plan is de accijnsverhoging terug te draaien. Hij wil eerst weten wat de gevolgen van de maatregel zijn. En het duurt nog een paar maanden voordat dat bekend is. Het weer bewolking, af en toe regen of motregen. Het is 8 tot 11 graden, vanavond meer regen. Ook morgen en zaterdag buien, mogelijk met hagel en onweer. Af en toe ook zon. En de verkeersinformatie, Helene Geest, waar staat het vast? Vooral op de A1 eigenlijk. En dat heeft te maken met auto's met pech die daar staan. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Blarikum een auto met pech. De rechterrijstak is daar dicht. De file daarachter is 2 kilometer, maar levert wel behoorlijk wat vertraging op. Verderop richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met een lekke band, waardoor ook daar de rechte rijstrook dicht is. En een file op een opvallende plek op de A16 van Antwerpen naar Breda, voorknopend galder, 3 kilometer. VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Omdat we bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben. Wordt ook lid. 12,50 PA. jaar. Ik ben Tim Krabbee.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 Radio 1. De loting voor de teamachtervolging is bekend. Samenstelling van de teams ook. Straks een reactie van Corendon-coach Renata Groenewold. Maar natuurlijk volgen we ook de situatie in Oekraïne op de voet. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rensen. En daarvoor moeten we weer even terug naar Sochi. Want de atleten van de Olympische ploeg uit Oekraïne... hebben vanmiddag overleg gehad over de situatie in hun thuisland. En ze hebben zojuist een verklaring uitgebracht. Verslaggever Matthijs van de Wiel is in Sochi... en heeft meer te horen gekregen over die, dat statement, die verklaring. Wat, wat zeggen ze, Matthijs? Ja, de over, Het overgrote deel van de ploeg blijft hier in Sochi. Je hoorde eerder vandaag dat twee deelnemers... van die Oekraïnse ploeg naar huis gaan... Dit is een matige verbinding, uh, dat noemen wij dat. Ter en haar coach, uh, de chef de missie, hoogspringlegende Sergej Bubka. Nee, dit, ik ben bang dat dit hem niet gaat worden. We gaan even kijken of we contact kunnen krijgen met Matthijs... op een andere manier over het verdwijnen dus van de atleten... Van, uit de Olympische ploeg van Oekraïne. We gaan ondertussen even naar journaliste Reinildes van Ditshuizen. Want um, wij melden steeds dat er onrust en geweld is in Kiev. Maar ook in het westen van Oekraïne wordt er gedemonstreerd. En wel in de stad Lvov. Um, Reinildes van Ditshuizen, goedemiddag. Ja. Wat speelt zich... Goedemiddag, wat speelt zich bij u af? Ja, uh, uh, het heet de stad Lviv, want dat was wolf onder Russen. Dus liever Lviv, Aha. denk ik. Dat, dat, dat ligt gevoelig, dat is blijkbaar. Dat ja. ligt natuurlijk wel gevoelig. En daarvoor was het bij Lepberg. Het heeft al tien namen gehad in de loop daar even. Ja, het is hier uh, nou ja, wat onrustiger alweer dan. Nee, ze demonstreren hier al sinds het moment dat... Janoukowitsch niet de handtekening zetten... onder dat verdrag met de Europese Unie. En net zoals in Kiev... dus hier ook 24 uur per dag wordt hier gedemonstreerd. En mijn bed, zeg maar, staat er ongeveer naast. Dus ik mijn dan gaat hij op het ritme van wat daar gebeurt. Dus als je enorm binnen de nacht enorm opeens verschrik ik weer wakker. Want er gebeurt wel wat in Kiev. En dan wordt dat keihard op schermen getoond. En de stemmen ja. hoor je dan. Dus, het is heel, dus daar wordt gedemonstreerd. Dat is het de basis. Maar verder ook overal de stad. Dus ik was gisteren bij de universiteit. Er stonden alle studenten buiten. En uh, toen kwam uh, dat geroepen Leven, de Polytechnische Polytechniek, toen kwam de, dus de, de, de Hogeschool, toen kwam de hele Hogeschool hier gemarcheerd hier door de straat met allemaal vlaggen en spandoeken en uh, om hun schouders gedrapeerd de vlag. En nou ja, dan zijn er dus politiebureaus bestormd. Nou ja, het is, het is dus heel, heel onrustig toch wel hier. Um, is het, is het, uh, het is er nog niet vergelijkbaar met Kiev, maar uh, is er wel de angst dat het net zo uit de hand kan lopen? Ja, want kijk, het verschil is natuurlijk hier. dat Dit is, dit is een, een, wel een zeer conservatief, zeer gelovig deel van het land. Heel anders, altijd Europees geweest, westers gericht. Dus die zijn het toch ook allemaal eens hier over het algemeen, die bevolking hier. Met daar, eh, wat er in Kiev gebeurt. Dus vrij homogeen. Maar men is nu al bang. De banken zijn nu net allemaal gesloten. En ze allemaal rijden nu bij de geldautomaten. Alle, de musea gingen op eens dicht. De opera's afgelast. De muziekers, dingen die, Nou ja, alles gaat dicht. Winkels dicht. Want er is geen hond meer die je nu jurken wil kopen. Uh, men is nu bang, want het schijnt dat er dus provocateurs uit het oosten van het land komen... die dan misschien wel zorgen, ja, voor vernielingen zorgen... waardoor je dus toch ja, gevechten uitlokt. Dat zou dus kunnen. Daar is men heel bang voor. Dus de mensen zeggen ook allemaal eerst tegen mij... God, bent u niet bang tegen mij? En dan kan ik natuurlijk makkelijk zeggen, ik ben niet bang... want ja, ik, ik heb een veilig paspoort, zou ik maar zeggen. En zij zijn allemaal heel bang. En ze hebben het over de hel. En dan zeggen ze ook allemaal, ja, het is Lenin, Stalin, Poetin... Ja. Wat een mooi rijtje. Dus dat is angst voor Rusland vooral? Ja, want dan, zeg, dan wordt er wel gesproken... natuurlijk, God zou het land uit elkaar moeten vallen. Want je hebt natuurlijk het Westen, wat, wat ik al zeg, eigenlijk eeuwenlang uh, Europa was. Dat is ja. alleen maar sinds de Tweede Wereldoorlog onder Rusland geweest. Maar daar verder nooit, nooit, nooit. En het Oosten, wat natuurlijk een heel andere geschiedenis heeft. Dus het zou op zich ja, helemaal niet zo gek om dat in tweeën te hakken. En een paar dagen geleden zeiden ze dan nog... Nee, nee, Oekraïne moet één blijven. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ja... Ja, ja, ja, je weet natuurlijk niet hoe dat... Uh, en toen zei ik dat net weer tegen iemand. Ik zei, goh, zou het uh, uit elkaar moeten vallen? Ik zei, nou ja, dan zou het Westen bij Europa... en dan kan uh, Poetin bij de, de rest van het land. ze Nee, zeiden ze, want Poetin wil heel Oekraïne. Hm. Dus, dus er zijn eigenlijk verschillende soorten angst, hoor ik voorbij komen. Angst voor Rusland, angst voor het uit elkaar vallen van Oekraïne... Ja. angst voor geweld. Wat overheerst? Ja, wat, wat, wat is uw indruk? Ja. Nou ja, kijk, de punt is hier, ze zijn gewoon bang in het algemeen, want je weet dus helemaal niet wat er gaat gebeuren. Want de burgemeester, die van de, aan de goede kant is, wat de, wat de opstandingen betreft, die heeft nu tegen de politie gezegd, jongens, euh, doe nou mee. Maar die, die zijn niet allemaal voor, dus die is een beetje gespleten nu, die politie, wat ook gevaarlijk kan zijn. Dus die angst is er gewoon voor het totale... Totaal onvoorspelbaar. Men, men weet helemaal niet wat er over een uur gebeurt... en over wat er vannacht gebeurt. Dus ja. dat is natuurlijk. dan ben je bang, want je weet niet wat je moet doen. Moet je weg? Moet je ja. blijven? Ja, en ja. dan weet je natuurlijk ook niet wat de politie gaat doen. Want die splijting waar u het over heeft... Is, is die ook zichtbaar binnen, binnen het korps? Ja. Nou, nee, nee, kijk, nu is op zich, staat gewoon die politie hier nu bij die, bij die dingen. Die stond dus een paar dagen geleden, dus voor de dodenvielen stond er maar één man heel vriendelijk te kijken. En toen waren het op de dag daarna, waren het er vier. Nu staan er wat meer, maar het is allemaal nog heel vriendelijk. Of vriendelijk, nou ja, goed, gespannen allemaal. Maar er gebeurt dus niks. Het is allemaal vreedzaam hier. En men heeft dus overal, zie je ook, want er zijn ook geen gevechten. Want men kan allemaal uitdelen. En men, eh, eh, eh, Papiertjes met eh, de namen van de doden erop, die plakt men ook op de bomen en op ruiten. En op auto's zie je overal foto's van de doden uit Kiev, en worden, iedereen vindt dat fantastisch, ook oh, goed zo en zo. Dus het, eigenlijk is het zeer. Uh, hoe zeg je dat? Uniform? Uh, hoe zeg je dat? Een een een Ik kan dat niet eens meer in het Nederlands denken. Ja, eenheid. Ja, eenheid. ja. Dus dat, dus de, uh, uh, Maar het kan. Dat is het duizeling. Ben bang voor. Het kan zomaar door één klein ding omslaan. En ja. dan heb je de vlam in de pan. Zou kunnen. Wordt, dat weet men dus niet. Maar wordt er, ook, wordt er ook nagedacht over een mogelijke oplossing? Of liggen die zo ver uit elkaar dat dat weer geen oplossingen zijn? Nou ja, wat ze willen is... Uh, dat ze, ja goed, wat ze willen is wat die mensen maar dan in Mekia verroepen. Dus die man moet aftreden. Ja, dan moet je iets weg ermee. En ja, dan moeten ze dus de grondwet van 2004. Dus dat, dat soort dingen allemaal. Ja, dat, dat hebben ze het liefste. Maar ja, ja het land raakt misschien meer gespleten. Nogmaals, het is echt niet te zeggen waar het naartoe gaat hier. Ze zijn alleen allemaal ook bang. Ze zeggen, ja, wij willen niet eeuwig slaven zijn. Dat zijn bijvoorbeeld kreten die ik hoor. Of het moet niet alleen maar om geld gaan. Dat is ook de corruptie en zo. Hè? Want al die Mensen, geld, geld, geld. Het gaat ook om ons. Wij zijn mensen, we willen gewoon leven. Dus het is ook gewoon een schreeuw om mogen we alsjeblieft leven zonder gedonder aan onze kop. Want dat land is natuurlijk eigenlijk al eeuwenlang, is daar het meest vreselijke uh, uh, uh, gebeurtenissen zijn hier geweest. De vreselijke oorlogen en slagpartijen. Dus ze willen eigenlijk gewoon uh, in, in, hun, in hun prachtige stad, want het is een hele mooie stad, UNESCO, werelderfgoed. Dus ze zouden zo graag gewoon willen leven eigenlijk, dat willen ze. En dan, uh, nou ja goed, en dan inderdaad, uh, hoe heet die, uh, dat? Dat, zoals de president dat nu doet, dat willen ze absoluut niet. Nou, dat en ze duidelijk. willen bij Europa. Dat willen ze. Ja, goed. U heeft net al gezegd... u heeft een goed paspoort, dus u kan makkelijk weg. Uh, ja. Dat moment tot slot is nog niet, uh, nog niet uh, aangebroken, begrijp ik. Wanneer nee. breekt dat wel nee. aan, uh, wat u betreft? Uh, uh, nee, nou ja, goed. Uh, over een paar dagen moet ik weg. Want ik heb gewoon... Uh, moet ik weer terug, helaas. Ah. Ja. Ja. Want ik vind dat, ik had ook niet verwacht... ik was helemaal niet hiervoor gekomen. Ik was voor iets anders gekomen. Dus ik ben hier voorkomen onverwacht in ingezeld geraakt... Ja. En, uh, maar wat ik zeg, ik kan terug, maar ik hoorde wel net dat dus de, de, uh, de grens is nu uh, gesloten met Polen en met Westen. Want men is dus bang hier, niet hier, maar dan in, in, in Kiev, dat de, de regering dan dat ze vanuit het Westen wij met, met, met wapens of weet ik wat komen aangezet. Dus dat hebben ze ook gesloten, dus je komt er niet meer door. Nee. Dus um, ja, het, het, het, het, het, het verhardt zich wel allemaal, hoor, vind nee. ik, ja. Duidelijk. Ja. Goed, dank u vriendelijk. Reynolds ja. van dit huis en vanuit uh, Lvov. We zijn het al te leven. Nee, ja. Nee, ja. Dank u wel. Ja, okay. ja. Dank u hoor. Ja, um, hoor hey, dank. Nog even terug naar Sochi, waar we net contact hadden met de verslaggever Matthijs van der Wiel. Dat, is, uh, dat contact is hersteld. Het gaat over de atleten van de Olympische ploeg uit de Oekraïne. Die natuurlijk met hun gedachten, vooral uh, in Oekraïne, zijn in Kiev. Matthijs, nu hebben ze een verklaring uitgebracht. En jij was bezig om uit te leggen wat daarin staat. Ja, dat ze blijven. Dat is de uitkomst van het overleg vandaag. Verklaring van de chef van het Olympisch Comité van Oekraïne. En dat is een bekende, dat is Sergej Bubka de vermaarde polstok-hoogspringer. Die heeft overlegd met al die atleten die ook niet precies wisten wat ze ermee aan moesten. Willen we hier wel blijven? Is het dan wel gepast of is het juist goed? Nou, zijn insteek was dat het wel goed is, dat het juist heel belangrijk is. Omdat het ook de mensen thuis, daar in Oekraïne, hoop kan geven. Dat is dan ook hun taak. Hij schrijft in de dat iedere deelnemer aan die ploeg van Oekraïne zich heel persoonlijk aantrekt wat er gebeurt in het uh, moederland. Um, Boepka zegt... De atleten die staan voor de herinnering van het land in deze gruwelijke tijden. Maar goed, uh, de meesten willen dus blijven. Twee leden hebben aangekondigd dat ze vertrekken. Dat zijn een skiester die nog in actie zou komen op de slalom... en haar coach die willen naar huis. Uh, dat heeft geen gevolg gehad voor de rest, die blijft. En hij zegt, uh, Boepka, dat hij het wel begrijpt van die twee... dat dat verder oké okay is, dat daar verder geen ruzie over is... maar dat de rest wil uh, achterblijven hier in Sochi tot aan de sluitingsceremonie... Met namen dan om de atleten die nog in actie te moeten komen te kunnen aanmoedigen. En dan gaat het dan vooral om het damesteam bij de biathlon in de estafette. Want daar maken ze nog kans op een medaille. Want verder staan ze 25ste op het klassement. Voor zover dat nog belangrijk is in deze tijden voor Oekraïne met maar één bronzen plak. Dus eh, wat dat betreft is het ook niet zo'n succes. Maar dat zal de minste zorg zijn voor deze atleten van Oekraïne. Die dus blijven hier in Sochi. Hebben ze vandaag besloten wel nog een keertje een rouw uitspreken. Hun condolences. Ze kregen geen toestemming van het IOC om met een zwarte band om de arm uh, op te treden tijdens uh, de sportevenementen. Maar ze hebben wel zwarte linten gehangen aan de Oekraïnse vlaggen in het Olympisch dorp. Dat is het enige wat ze konden doen. Goed. Verslaggever Mathijs van der Wiel vanuit Sochi over de Olympische ploeg uit Oekraïne. Dankjewel Matthijs. Goed, we gaan uh, nu al even napraten over het Olympisch nooit met Renate Groenewold deze week. Uh, nou, wanneer precies, Renate? Goedemiddag. Wanneer ben je teruggekeerd uit uh, Sochi? Uh, dinsdag. Dinsdag alweer. Waarom blijf je dan niet om nog even te genieten van, van, het, van de Olympische Spelen? Uh, nou ja, goed, ik ben coach van, uh, van, van een team... waarbij niet alle atleten zich geplaatst hebben voor... Uh, de Olympische Spelen. En uh, de individuele afstanden zaten er voor, uh, voor uh, mijn rijders zaten erop. En uh, met alleen nog een teampeuten in het verschiet. Uh, ja, vond ik. Uh, ik ben er natuurlijk samen met Jan van Veen, Aha. vond ik niet dat we daar uh, met twee coaches uh, moesten blijven om, om die tien nog te leiden. En uh, ja, daar heb ik ervoor gekozen om terug te gaan door de vijf mensen die achter zijn gebleven, want die uh, verdienen ook hun aandacht. Ja, ja. Dus is het gek om te schakelen van ja, toch deelnemer in sortie uh, als coach dan naar televisie kijken. Of radioluisteraar misschien. Nou, nou nee, eigenlijk niet. Uh, het was wel even raar om weg te gaan, want het was natuurlijk een fantastische sfeer. En uh, in het huis, uh, ja, Hosanna. Uh, mm -hmm. Ja, en dan kom je weer terug in, uh, in, in T-half. Maar uh, ja, weet je, ik vind het werk als coach leuk. En, en uh, de sporters waren ook wel weer blij, denk ik, dat ik terug was. En dan ga je gewoon weer verder. Want dan geef je je technische aanwijzingen weer aan de sporters die hier zijn. Dus ja, heel groot verschil is het niet. En, het is alleen uh, wat kouder ja, hè? hier, geloof ik. Het is zeker wat kouder, inderdaad. Maar... Uh, ja, weet je, het is gewoon heel erg leuk om te coachen. En ook voor de tv, hoor. Want ik zie nu meer dan uh, dat ik daar gezien heb. Eigenlijk. Dat zal, ja. Ja. ja. Overigens uh, hadden we net uh, Sebastian Timmerman in de uitzending... over de loting voor de teampershoot van morgen. Nederland-Frankrijk bij de mannen... en Nederland-Amerika bij de vrouwen. In de samenstelling, Arie Koops, heeft die eerder vandaag bekendgemaakt. Huust, Temors, Lotte van Beek, geen Marit Leenstra. Wat, wat, had, je, wat had jij... Uh, wat dacht je, laat ik het zo zeggen, toen je dat hoorde? Uh, nee, goed, ik wist het natuurlijk al iets eerder. Uh, voor mij was het al, al bekend voordat ik uh, deze kant op ging. Uh, oh. Ja, een verrassende keuze aan die kant... dat uh, ook Ter Mors zeg maar, uh, vrijdagavond nog in actie moet komen... voor, uh, voor uh, uh, een duizend meter op de, op de short track... Uh, maar ik kan me, aan de ene kant kan ik hem er ook wel weer in vinden. En aan de andere kant heb ik er een beetje moeite mee, omdat Marits zeker degene is die vaste waarde is geweest de afgelopen twee jaar. Is het uh, wel verstandig van Koops om dit zo te doen? Want ze kan ja, toch ook. Ja, termors, nee, maar goed, Timor zou toch ook dan de tweede kunnen doen? Nou ja, kijk zeker bij de dames. Die, die rijden op zaterdag twee races. En we hebben vrijdag maar één race. En, uh, en de eerste race is tegen Amerika. Die ik niet zo heel hoog inschat. Dus ja, dan had je voor uh, Marit Leenstra kunnen kiezen. Maar goed, het het eind, uh, is aan, uh, aan de heer Koops. En, uh, ja, dat begrijp ik. Maar daar er... zitten bij jou natuurlijk ook gevoelens en gedachten aan vast. Ja, nou ja, ik weet natuurlijk verder niet wat, wat zijn strategie zal zijn voor, voor zaterdag. Omdat we dan wel twee races heb hebben. Dus uh, misschien dat hij dan wel kiest om, om Leenstra in te zetten. Um, en dat hoop ik eigenlijk wel. Uh, want ik denk uh, dat zij heeft laten zien een hele vaste waarde te zijn. Dus, uh, maar goed, dat is even afwachten. En daar heb ik verder geen invloed op. Nee, duidelijk. Maar je zegt van nou, ik ben uh, al een paar dagen geleden geïnformeerd hierover. Uh, word je dan niet geïnformeerd over de mogelijke opties... Na de race van vrijdag, of maar, dit eventueel in aanmerking komt voor de nee, heeft nee, daar heeft hij verder nog geen, geen uitspraak over gedaan. Nee. Oké, okay. nou dat is in ieder geval duidelijk. Um, het toernooi op zich, het schaatstoernooi... viel jij ook niet van de ene verbazing in de andere? Ja, nou goed, ik wist, ik wist dat we als Nederlanders uh, zijn er goed waren, maar uh, ja. Kijk, de overheersing dag 1, dat was ingecalculeerd. Uh, drie medailles uh, voor de heren op de 5 kilometer. En toen gingen we door naar de drie kilometer dames. Uh, ja, dat was natuurlijk al uh, uh, fantastisch met de titel van, uh, van Wust. En uh, ja, die 500 meter bij de heren de volgende dag, moet ik zeggen, dat was wel een hele grote verrassing. En vanaf daar was het echt. Geen. Ze zijn het niet meer opgehouden hè? <lacht> Nee, ja, als je kijkt. Uh, ik bedoel, en dan, dan zie je ook op, op, op social media de, de foto's voorbij komen van uh, uh, alleen maar oranje en af en toe een ander land ertussen staan. Ja, en ik zag gisteren een interview met Pechstein van het Open Nederlands kampioenschap. Ja, ik kan me voorstellen dat het buitenlanders uh, daar op een gegeven moment zo wel naar, naar gaan kijken. En, uh, ja, uh, de overwinningen van Hongzang en, en van uh, Brodka. Dat, dat waren wel, wel uh, ja, voor de buitenlanders wel prettig. <laughs> ja, maar uh, het, ja. is het van pech en wel eerlijk? Want we hebben natuurlijk in het verleden... Uh, ook toen zij net begon met schaatsen... hebben we niemand gehad. En toen wordt er ook regelmatig 1 en twee Duitsland gehad. En toen... Ja, ja, toen... ja, ja. Goed, ik heb natuurlijk ook in dat tijdperk geschaatsen ja. En toen werd er tegen mij ook gezegd van... Uh, nou ja, God, die Duitsers zal hij nooit verslaan. Gelukkig heb ik dat wel een keertje gedaan. Maar ja, we zijn in Nederland gewoon heel goed bezig... En uh, ik denk dat het voor de, voor de buitenlanders in ieder geval ook zaak is... om eens even goed achter de oren te krabben En te kijken van, hé, hey, wat doen ze daar nou in Nederland? Wat zorgt voor, voor deze ontzettend... Uh, ja, we hebben natuurlijk een hele competitieve uh, uh, wedstrijden. En mede veroorzaakt door alle commerciële ploegen. Uh, ja, de structuur in sommige landen moet misschien wel op de schop. Mm -hmm. En uh, ja, Duitsland is daar een voorbeeld van, denk ik. Ja, daar wordt onderling ook ruzie gemaakt hè, binnen het team. Ja, tiend. dat het, dat is echt uh, te triest voor horen. Hoor, je daar, daar heb je daar iets van meegekregen? Kun je daar eens over vertellen wat, wat daar gaande is? Nou ja kijk, ja, kijk, vroeger als sporter kreeg ik daar heel weinig van mee. Maar tegenwoordig als coach dan sta je wat meer open en dan praat je links en rechts praat je wat meer. En dan, uh, ja, dan krijg je dit soort verhalen vanuit de Duitse media natuurlijk ook wel te horen. En vanuit het kamp zelf, vanuit uit schaatsers en schaatsers die dan hun verhaal doen... Ja, met name daar in Duitsland is het met name de bond die gewoon. Uh, er zitten te veel mensen die er al, al lang zitten en uh, voor, voor zichzelf zitten. En niet nee. denken over een structuur uh, waarin talentontwikkeling uh, hoog hoge, ja, hoge aangeschreven staat. En ze hebben te lang uh, met de oude garde willen doen. Ja, ja. nu. Uh, lukt het de 41-jarige zijn ook niet meer om de nee, te Nee, precies. En, en er wordt er hard op getwijfeld of die Nederlandse overheersing... wel goed is voor de sport. Als dan tegelijkertijd ook nog landen zoals Amerika. Nou ja, ze hebben dan last van de pakken en wat al niet... <laughs> tijdens deze spelen. De Duitsers maken ruzie. Um, die afstand wordt dan wel groot hè, tussen de rest en Nederland. Maak je je daar ook zorgen over? Of geniet nee, je vooral ja. van het succes? Uh, ik vind het ook wel weer typisch Nederlands om, om dan te zeggen... van ja, is dit wel goed... Uh, ja, ik geniet alleen maar. Ik denk dat het fantastisch is. En uh, we kunnen niet achterover gaan leunen en, de, en denken van, we zijn er nu. Um, en ik denk dat met name in het buitenland ze gewoon na moeten denken. Uh, gewoon, uh, god, wat gebeurt hier? En ik denk dat ook Polen bijvoorbeeld wel een heel goed voorbeeld is... waar, waar ze de structuur nu langzamerhand aan het opzetten zijn... en waar dus wel successen komen. En uh, dat is bijvoorbeeld ook een van de teams waarvan ik heel veel verwacht... Uh, zowel bij de dames als bij de heren op de teamperzoet. Merk je ook dat er aandacht is vanuit het buitenland voor Nederlandse coaches? Want ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk de eerste volgende gemakkelijke zet is. Hè? Om gewoon hier wat coaches weg te kopen? Uh, nou ja, ik noem uh, me de... Renate Groenebond. <laughs> <laughs> nou de, ja, weet je, zo informeel worden er wel wat dingen gevraagd. En, uh, zo, en, vertel eens ja. door. Door wie ben je nee, gevraagd? Uh, nee, nee, nee. nee. Uh, de, het, de interesse is natuurlijk vanuit, ze zijn niet gek daar in het buitenland. En uh, ze willen heel graag weten hoe we het hier doen. En uh, concreet, in mijn geval niet hoor. Maar uh, ik spreek natuurlijk best wel veel buitenlandse coaches. En uh, ja, die, die zijn nu ook aan het nadenken. Hmm, dus we moeten niet uitsluiten dat binnenkort... een Nederlandse coach wellicht in het buitenland actief is? Nou, er zijn natuurlijk al best wel veel Nederlandse coaches in het buitenland. Dat er nog meer Nederlandse coaches actief zijn in het buitenland. <laughs> Renate Groenewald. Nou, ik, ik, uh, ik niet hoor. Ik blijf, uh, als het aan mij ligt, gewoon uh, in Nederland. Want uh, ik ben een heel mooi project gestart en dat is nu uh, drie, uh, drie jaar ben ik onderweg. En uh, dat wil ik graag nog uh, een uh, Olympische cyclus uh, aan vastknopen. Goed, um, uh, jullie hebben zilver en brons. Uh, ja. Zit er bij allebei een, een apart verhaal? Uh, nou ja, met name denk ik uh, de zilveren medaille van Jan Blokhuizen is wel een, uh, een apart verhaal. Zeker omdat hij de keuze heeft gemaakt om uh, bij TVM weg te gaan en voor ons te kiezen. En uh, is dat best een, een lastige, lastig traject geweest. Omdat uh, ja, voor hem was het uh, een moeilijke keuze om uh, een jaar voor de Spelen zeg maar, weg te gaan. Toen heeft hij voor ons team gekozen en uh, de eerste maanden waren niet makkelijk. Uh, en uh, het begin van het seizoen was natuurlijk ook uh, dat iedereen zoiets had van uh, gaat dit goed komen. En dan, uh, dat er dan op het moment supreme uh, dat hij zilver haalt en dat was ook absoluut het hoogst haalbare. Ja, dan is dat wel uh, een kroon op, op de, ja, de afgelopen maanden. Hoe ziet de toekomst van het team eruit, van Team Correndon? Mm, nou, Mijn gevoel zegt, en uh, de, de gesprekken zijn bezig... dat dat er uh, wel heel goed uit gaat zien. Ja, want veel sponsoren uh, hebben aangegeven te zullen vertrekken. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, Activia, ja. uh, BAM eerder al. Uh, dat is bij jullie niet aan de orde? Nee, zoals het er nu uitziet, dan, uh, dan uh, kon dat uh, wel heel goed eruit gaan zien. Maar uh, ja, de, de, de vereniging voor professionele schaatsteams... ligt niet voor niks uh, natuurlijk uh, in ja. om met, uh, met de KNSB. En uh, dat is ook wel iets wat bij de ploegen leeft en ook bij de schaatsers. Daar moet er absoluut vanuit de KNSB wel een stap gemaakt worden... Uh, om ook dit model zoals we dat nu hebben succesvol te blijven houden. En uh, ja, dat is uh, nu een beetje vechten. Maar goed... Je... Kunt ze natuurlijk ook, team Correndon de sponsor Correndon met wat medailles om de oren slaan, hè? Die ja, mee, nou ja, die dat, die is meeneemt. dat is natuurlijk altijd wel prettig. En uh, we, we hebben te maken met een ambitieuze, ambitieuze bedrijf. En uh, dan is het lekker uh, dat we nu uh, zilver en brons hebben. En ik ga ervan uit dat er nog twee gouden medailles van de team per bijkomen. Oh. Ja, dan hebben we het gewoon heel goed gedaan. En dan hoop ik door te kunnen bouwen richting uh, Pyeongchang en 2018. Ja, is dat, is dat de bedoeling dat Team Corrondon bij elkaar blijft tot in ieder geval de volgende winter spelen? Nou ja, de, dat is wel in ieder geval mijn insteek. Dat we vanuit hier zeg maar verder gaan bouwen. Ja. Nog even iets over uh, wat er tijdens de Spelen zich voordeed. Jan Blokhuizen die overwogen naar zijn zilver op de vijf om uh, even mm -hmm. naar huis te gaan. Wat lach je? Ja. ja, nee klopt. <laughs> Ik ben benieuwd. <laughs> uh, waarom is hij uh, niet gegaan? Uh, nou, om heel eerlijk te zijn, omdat mij dat niet een heel goed uh, idee leek. En ik heb dat samen met Jan, uh, Jan van Veen besproken. Van uh, ja, hij heeft nu zilver. Dat betekende dat sowieso dat hij een dag later naar de Medals uh, Plaza moest. Uh, zou betekenen een dag minder uh, in Nederland. Uh, twee keer reizen. Uh, een medaillewinnaar die in Nederland uh, is en de rest zit in, in, uh, in Sochi. Dus dat uh, betekent ook media die dan. Uh, ja, Die daar ook achter komt en ook dan wat van Jan wil. En daarnaast uh, het fantastische mooie weer en de omstandigheden mm. die er in Sochi gecreëerd zijn. Ja, dat had hij in Nederland nooit gehad. Welke medaille heeft voor jou uh, het mooiste verhaal? Was dat die van Jan of het brons van uh, Lotte van Beek? Nou, je zit er zitten eigenlijk aan beide natuurlijk. Uh, uh, ik bedoel, Lotte is uh, net 22 en die haalt, uh, haalt een mooie bronzen plak. En die. Uh, die uh, is meteen na die 1500 meter heeft al zoiets van uh, oké, okay, over vier jaar dan, uh, dan uh, moet dat goud voor mij zijn. Dus uh, er, er zit nog uh, zoveel meer in dat meisje. Maar met name het, het, het zilver van Jan uh, ja, deed me wel heel veel, om heel eerlijk te zijn. En uh, ja, ik hoop gewoon dat wij uh, nog twee gouden plakken mee, mee zullen nemen op die teampezoen. Want dat is ook waar we wel hoog op ingezet hebben. Ja. Um, je, je hebt natuurlijk het hele toernooi van dichtbij gevolgd. Is er een, moment, een kippenvel moment bij geweest dat je nooit meer zal vergeten? Er zijn zo veel mooie momenten. En dat maakt het natuurlijk ook wel weer. Nou, mag je er twee kiezen? Uh, Michel Mulder vond ik uh, heel erg mooi. Uh, 500 meter. En, ja, en uh, ja, wat, wat uh, uh, op een andere manier, zeg maar, uh, en dat heb ik uh, voor de tv gezien, is die 10 kilometer van, uh, van, ja, van Sven dan. Uh, waarin die. Uh, eigenlijk vier jaar lang heel hard gewerkt heeft voor die tien kilometer... en het dan uiteindelijk niet lukt. En ja, ik ken Sven natuurlijk ook uh, iets beter dan uh, een gemiddelde schaatser. En ja, dat deed toch ook wel weer heel veel met me. Ja. Heb je nog contact met hem gehad? Uh, nee, ik heb hem uh, nu, nu nog niet uh, gesproken. Nee. Gaat nog wel gebeuren of niet? Uh, ja, daar ga ik wel vanuit, ja. ja. Je moet de deur even open doen, er werd gebeld. Ja, klopt. <laughs> Ik hoor het. Nou ja, we zijn toch klaar, dus we gaan naar het nieuws van half vier. Dus uh, gaan we okay. kijken wie er voor de deur staat. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Vloemold. Dag. Dit is Hoi. Radio 1. We gaan naar het NOS-journaal. Gert Kluk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev worden meer dan 60 politiemensen... in gijzeling gehouden door demonstranten. Dat zegt het Oekraïnse ministerie van Binnenlandse Zaken. Waar ze worden vastgehouden is niet duidelijk... en ook niet of er eisen zijn gesteld.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 Ze besloot het land te verlaten toen duidelijk werd dat ze zou worden vervolgd. In Frankrijk is vastgoedhandelaar Jan Dirk Parelberg aangehouden. Hij is in Nederland veroordeeld voor het witwassen van 17 miljoen euro voor Willem Holleder. De raad verwierp deze week het cassatieberoep van Parelberg... waardoor zijn veroordeling tot vier jaar cel definitief is geworden. Dat zijn de hoofdpunten. Eén minuut over half vijf. Willemijn Houbert uh, is hier om te zeggen wat voor weer het buiten is en wat het wordt... Ja, het is nu bewolkt oh. en vanuit het westen nadert er een neerslaggebied. En de eerste regen heeft Zeeland en ook het uiterste westen van Zuid-Holland al bereikt. En gedurende de avond trekt de regen richting het oosten weg. De wind draait dan naar het zuidwesten en leent, neemt langzaam wat af in kracht. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en daalt de temperatuur naar een graad of 5. De zuidwestenwind is zwak tot matig en er is nog steeds veel bewolking. In de loop van de nacht neemt de kans op buien in vooral het zuiden en westen toe. En morgenochtend, vrijdag, begint de dag op meer plaatsen met buien. In de middag wordt het dan overal droger en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt een graad of 9 bij een matige, aan zeevrij krachtige zuidwestenwind. En ook zaterdag wordt de dag gekenmerkt door buien... en dan ligt het kwik rond 9 graden. Zondag is het droog en met 11 graden nog wat zachter. Nou, dan gaan wij voor de zondag. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, valt reuze mee, maar daarvoor is het natuurlijk ook voorjaarsvakantie in een groot deel van Nederland. Er is alleen heel veel vertraging op de A1, van Amsterdam naar Amersfoort. Het rijdt langzaam tussen Blarikum en Amersfoort Noord, dat is bij elkaar zo'n 15 kilometer. Daar heeft daar even een vrachtwagen met een lekke band gestaan, maar die is inmiddels al lang weg. Op de A16 van Rotterdam naar Breda ook behoorlijk wat vertraging bij de randweg Dordrecht. Daar staat 4 kilometer, komt ook door een auto met pech en daardoor is de linkerrijstrook dicht.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 Kijk op zonnekeur.nl LOS Radio Olympia. Goedemiddag. Het is drie minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Radio Olympia. Eens was hij de grote Koreaanse short track held. Nou inmiddels rijdt hij voor Rusland met succes. Victor Aan. Daar heeft u al vaak over gehoord in Radio Olympia, werd Olympisch kampioen op de 1000 meter. Hij maakte zijn nieuwe land gelukkig, kunt u zich voorstellen, maar in zijn oude land zijn ze niet zo blij. Nee, het verhaal van Victor Aan. In een bijdrage van Edwin Cornelissen.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 Bij een kennismaking met het shorttrack. dat gebeurde in dit geval na de 1000 meter finale. Er was spektakel in het Iceberg Skating Palace, met Russisch succes. De twee Russen krijgen first eerste en tweede plaats. Ze hebben nooit in de Short Track events It Het was En Het was een cool event. To be at. Maar het was toch vooral het succes van de winnaar van het goud, Victor Aan. Hij wint. Hij wint gold voor Russia. Their eerste Short Track gold medal. Unbelievable. Hij won de andere dag other Hij heeft nu twee medals, in deze Olympics. Italiaans uiterlijk, brilletje op. Kunstenaar is die van het short track. Een magistrale schaatser, Jeroen Holter. Nou, je moet eens, je moet eens opletten. Hij, uh, hij kan uh, plotseling heel snel draaien op blok uh, 5, 6. En dan denk je dat hij naar buiten gaat. En stuurt hij dan toch ongelooflijk uh, naar binnen...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 Ja, ik kan me natuurlijk voorstellen dat daar een soort revanche-gevoel in zit. Ja, heerlijk toch? Als je daar. Revanche dat drijf je naar heel eind als je, als je verstandig ermee om kan gaan. En blijkbaar kan hij dat als geen ander, dus uh, chapeau. And he says: this show that my decision was not wrong. Nou, following his latest win, An said he has no regrets about changing Geen spijt dus voor Victor aan. Maar in Korea zijn ze er nog niet over uitgesproken. Eens even informeren bij de collega's. New question, English, I, and start Korea. Ah, gelukkig hebben we de tolk voor vooropgesteld. Victor Ahn is, is in Korea nog steeds een held. Many Koreans support uh, Victor Aan. So even though he changes nationality, but... Uh... Maar discussie is er wel. Yes, uh, there is a little uh, debate about uh, nationality, but... Uh... En de pijlen zijn vooral gericht op de bond. Yeah, uh, many Koreans criticize about... Uh, uh, want die lag met de held overhoop en is dus de reden geweest voor de overstap. Uh, there's a problem with the uh, uh, Victorian between an association. So. En daarvoor moet dus iemand verantwoordelijk worden gehouden. Uh, Koreans think that somebody should uh, responsible for this uh, problem. Ex Korean athlete is now a rising Russian star. Ik ben over korte tractor Victor An, of An Hyun Soo, zoals hij known hier in Korea Voor de Koreaanse media zit er niets anders op dan verslag te doen van het Russische succes van hun eigen ster. Na zijn Olympische gold medal win op zaterdag in de 1000 meter, is hij als een nationale hero in Rusland Unbelievable Een soort verhaal. Dat we de we genieten. Elke dag van 2 tot 6 de Olympische winterspeler op Radio 1. Is there Of was dat met fascination? Zo'n 200 boze pomphouders en hun toeleveranciers uit de grensstreek protesteren vandaag in Den Haag tegen de verhoging van de brandstofaccijns. Ze willen dat het kabinet die verhoging die in januari inging, direct terugdraait. Door de hoge accijnsen tanken veel automobilisten over de grens. Zo hoorde verslaggever Jeroen Schutteijzer van die pomphouders. Wat heeft u daar nou opgeschreven? Rutte, de accijnsen moeten omlaag. Waar heeft u een uh, benzinestation? Ongeveer 5 uh, kilometer van de grens in, in Zuid-Limburg. En hoe staan de zaken ervoor de laatste weken? Heel slecht. Zo slecht is het nog nooit geweest. We zijn uh, derde generatie. We hebben al meer dan uh, 80 jaar een uh, benzinestation. En zo slecht als nou is het nog nooit geweest. Nog nooit. Dus er moet wat gebeuren. Als ik zie dat uh, alleen al bij ons per maand uh, 45.000 euro minder... en ook zijn ze, uh, de schatkist in komt ten opzichte van de voorgaande jaren. Ja, Het kabinet zegt, we gaan het over drie maanden uh, wel eens even bekijken. Ja, maar dat is veel te laat. Dat, dat kunnen wij niet volhouden. Dat kunnen wij niet volhouden. Onze, onze klanten lopen weg, onze omzet lopen weg en we hebben ook personeel. Het is honden weer in Den Haag. Maar ze zijn toch met... Uh... Een paar honderd gekomen vanuit alle windstreken van Limburg tot Groningen. We hebben een aantal leden nog van ons binnen die meneer Wiebes nog naar buiten zien te krijgen. Dus daar zitten we eigenlijk hard op te wachten. Kan gewoon niet. We verliezen elke dag 2 miljoen euro. Elke dag weer. Dat kan, dat kan ja. niet waar zijn. En het is niet wij de pompen die eraan kapot gaan. Onze hele regio gaat eraan kapot. En dat willen wij teruggedraaid zien. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Alles laten we verdrinken. Heel Nederland laten we verdrinken. Ja. Heb jullie een gezin? We hebben allemaal een al gezin. Dat doet een kwartje van Cocktail vanaf en die 15 cent van mij weg. Daar hebben we 40 cent, zitten we dan onder de prijs en dan zitten we zo. Den Haag keek niet verder als Amersfoort. En daarna laten ze mensen allemaal zakken. Die paar pomphouders aan de grens, ze laten ze allemaal verzuipen. Jullie hebben het over de grensstreek, maar het is de grensstrook. En die wordt steeds breder. Die is nu al 50 kilometer. Nou, alle oppositiepartijen die, uh, zijn aanwezig buiten om deze pomphouders te steunen. Ja, ik ben pomphouwer, ja. Ik heb, meer, ik heb drie tankstations, ik heb meer, meer dan 40 man in dienst. En dan moeten er, er minimaal 10 tot 15 uit. Alleen, dat gaat niet, want die mensen hebben allemaal een vaste baan. Die kun je niet ontslaan. Hoe ga je dat doen? Men zegt dat men in mei de boel gaat beslissen aan de hand van de cijfers die de komende drie maanden bij hun bekeken worden. Wij vinden dat eigenlijk heel lang. Maar voor ons is het, ons bestaansrecht is eigenlijk staat, ja, staat heel erg onder druk. Hoe erg is uw omzet gedaald? Ja, enorm. Ten opzichte van 2012. En dan zitten wij op minder, meer dan 50% verlies. Ja. De financieel specialist van de VVD. Ja, ik ben de woord voor de belasting. En ik wil echt de feiten op tafel hebben. Want daar gaat het om. Want dan nou, hoor ik van alles. Ik begrijp die zorg. Maar die cijfers wil ik echt goed hebben. Feiten, want er kunnen ook tijdelijke dingen in zitten. Dat je zegt, en dan moet je besluiten nemen. Nee, wacht op de staatssecretaris. hè? Ja. Ik denk dat meneer Wiebes de achterdeur zal nemen. Hij zal niet naar buiten durven te komen. Met, uh, er zijn een aantal pomphouders die het, allemaal het water uh, heel hoog hebben staan en aan de lippen. Dus uh, we blijven gewoon actie voeren. En nu zullen we ons komende maand weer hier terugzien in Den Haag. het zal moeten. Nou, even. Inmiddels is wel duidelijk dat de staatssecretaris Wiebes eraan vasthoudt... dat niet eerder dan in mei, juni... de effecten van de accijnsverhoging serieus zullen worden bekeken. Dan naar Barcelona, want justitie in Spanje zal onderzoek instellen... naar mogelijke belastingfraude door voetbalclub Barcelona. De Spaanse kampioen is in de fout gegaan... bij de transfer van het Braziliaanse talent Neymar. We praten erover met onze correspondent in Barcelona, Edwin Winkels. Um, Edwin, dit verhaal speelt al een tijd. Waarom nu deze stap van justitie? Nou, dat is de volgende stap in een lang proces. Het begon met de aanklacht van een socio van Barcelona... die zich afvroeg uh, waar de 57 miljoen euro... Die Barcelona verklaarde dat het transfer had gekost waar die allemaal heen waren gegaan. Uit welke potjes die kwam, uh, dat is justitie gaan onderzoeken. De, die socio heeft zijn aanklacht inmiddels teruggetrokken. Hij zegt, heeft genoeg uitleg gehad. Uh, hij was tevreden met dat voorzitter José van Barcelona vorige maand uh, aftrad. Die wilde, ja, om deze zaak wilde hij niet in de weg staan, zei hij. Maar nu heeft de, de onderzoeksrechter besloten van, nou, uh, er zijn voldoende aanwijzingen... dat er inderdaad uh, belastingontduiking of fraude van Barcelona is geweest... Dus ik ga de Belastinginspecteurs nu opdracht geven die zaak verder, uh, verder te onderzoeken. Zijn er al reacties geweest van uh, de club of van Nijmaar zelf? Ja, Barcelona gisteren al, toen, toen, toen leek dat de zaak door zou gaan, zei ze nou ja, wij staan ter beschikking van justitie, we zullen in alles meehelpen, we hebben uh, alles correct gedaan wat we konden doen. En, en, maar zeker de familie Neymar is, is nogal boos. De, de vader is met een open brief aan Braziliaanse kranten gekomen. Hij heeft gezegd dat hij altijd uh, legaal heeft gehandeld. Hij wordt wel in Brazilië ook door de fiscus onderzocht, door, door wat andere operaties. En, en zo Neymar vandaag uh, liet weten dat hij die alle, alle mierda, dus alle shit, zeg maar een beetje zat is, dat er zoveel over hun wordt gesproken, dat het allemaal legaal is gegaan. En zei die van: ja, dat mijn vader hier miljoenen heeft verdiend met deze operatie, dat is gewoon slim van hem geweest. Dus uh, wat, wat willen die mensen nu nog allemaal uh, verder uitzoeken? Hmm. Ja, wat, wat, wat, wat, wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Want waar wordt Barcelona van beschuldigd? Er wordt beschuldigd van. Uh, zij hebben. En dat is wel een beetje opzienbarend. De halve wereld wilde Nijbar als, als, als nieuwe speler hebben. Alle clubs in Europa. Real Madrid, Manchester City, AC, Inter Milaan wilden hem heel graag hebben Was het grote talent. Uh, uiteindelijk afgelopen zomer kwam hij naar Barcelona voor die 57 miljoen euro. Maar het blijkt dat Barcelona al in 2011 een eerste bedrag van 10 miljoen euro betaalde... Om, uh, aan zijn vader en het bedrijf van vader en zoon om hem uh, eigenlijk al vast te leggen... ...wat officieel niet mag, want hij stond onder contract bij Santos, een club in Brazilië. Daarna is er nog eens 30 miljoen betaald aan de vader en de zoon voor die transfer. En, en de resterende 17 miljoen is naar de club gegaan, Santos, die dus eigenaar was. Uh, nou, nu worden die 40 miljoen onderzocht volgens de rechter van justitie. Uh, heeft Barcelona die 40 miljoen niet aangegeven aan de Belastingdienst. Want op dit moment was Neymar nog woonachtig in Brazilië en daar belastingplichtig. Maar had Barcelona het hier moeten aangeven, dat hebben ze niet gedaan... Dat zou aan ontduiking een totaalbedrag van, van 9,5 miljoen euro betekenen. Wat het kan betekenen, Ja, onderzocht worden, een, een fikse boete. Een akkoord tussen club en de fiscus. Uh, je kan niet verwachten dat hiervoor gevangenisstraffen of dat soort dingen worden, worden uitgesproken. Zeker niet in Spanje. Hm. Nou was er ook al gedoe rond de familie Messi. Een nodige belastingperikelen. Uh, de, de, de naam van de club komt wel een beetje op het spel te staan op deze manier, lijkt mij. Ja. Barcelona is er natuurlijk absoluut niet blij mee. Uh, maar dit is Spanje. Dus er wordt over een andere boeken gegooid. Niet direct uit de club zelf, maar ga gaan stemmen. Uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, onlangs werd Messi ook beschuldigd... en zijn vader dat zij geld... van uh, drugshandelaars zouden witwassen... via vriendschappelijke wedstrijden. Dat was een onderzoek van... Uh, rechter Pablo Ruiz... Er, Pablo uit, uit Madrid. Dat is dezelfde rechter nu, die nu dit onderzoek doet. Een zeer gewaardeerde rechter trouwens. Hij, hij is een heel groot corruptisch... Schandaal, uh, onder de, ...in de regeringspartij Partido Popular is hij al jaren mee bezig. Uh, dus een, een, een goede rechter. Maar één probleem, die is uh, socio- en fanatiek supporter van Real Madrid... <tiedacht> Dus wat wordt in Barcelona gezegd, uh, ja kom even uh, in de competitie, we gaan met ze drieën gelijk op, Real Madrid, Atletico en Barcelona. En wat ze daar in Madrid niet op sportief vlak lukt, uh, dat is ons ontronen, dat uh, wordt nu via rechters en dergelijke uitgespeeld. Het is ver gezocht, maar ze zeggen ja, ze proberen ons uh, aan het wankelen te brengen. Op, op, op wat voor een uh, manier dan ook. Maar officieel is de reactie van Barcelona... Uh, wij zullen meewerken aan, aan elk onderzoek wat dat nodig is. Goed, duidelijk. Nou, we wachten het af. Dankjewel, wat een verhaal. Edwin Winkels vanuit Barcelona. Dan uh, weer terug naar Sochi. Want uh, overmorgen begint de Olympische wedstrijd in de viermansbob. Met natuurlijk uh, Edwin van Kalker en zijn vier mannen. Het lijkt misschien heel simpel met z'n vieren duwen. En één man die stuurt. Maar het kwartetsporters moet wel degelijk een team vormen. En van elkaar op aankunnen, bijvoorbeeld. Ieder detail telt bij het instappen in de bob. Remmer Broor van de Zijde neemt u even mee... in een bijdrage van Edwin Cornelis. Kamer, kamer. Het ziet er voor een bobafdaling altijd indrukwekkend uit. Eén piloot, drie remmers die elkaar oppeppen, op de schouders slaan en met luid geschreeuw de afdaling beginnen. Maar het is meer dan oppeppen alleen. Een start in de viermansbop, dat is teamwork puur zang. Je merkt alleen al met het moment dat we op het blok staan. Je moet gaan samen weten wanneer gaat iemand uit de kleedkamer, wanneer loop je naar het blok, wanneer, wat doet iemand op het blok. Daar begint het al mee. En daarna de hit. Dus het moment waarop wij met z'n allen besluiten... Zeg maar, die slee naar voren te gaan duwen. Nou, als je dat allemaal tegelijk doet, is een slee heel licht. Als je dat in je eentje moet doen... dan is het 210 kilo in je eentje. En de rest kan niks doen, want jij neemt die slee mee. Vervolgens heb je natuurlijk het loopgedeelte. Nou, dat is redelijk voor zich. Maar dan gaan we inspringen. Ja, en het inspringen is ook bepalend. Als Edwin inspringt, mag de nummer twee. Mag ik. Als ik inspring, mag de nummer drie. Springt de nummer drie in, mag de nummer vier. En dan gaan we nog zitten. En dat uh, is heel leuk, want we gaan van achter naar voren weer zitten. Eerst zit de nummer 4, dan de nummer 3, dan de nummer 2. En dan heb je ja, ruim 400 kilo mensen in een slee, wat uh, in een heel klein sleetje moet passen. Dus het is belangrijk waar zet ik mijn voet, waar heb ik mijn arm, zodat degene achter je genoeg ruimte heeft om te zitten. De kans dat ergens iets net niets is zoals het moet is best wel groot. En er zijn heel veel dingetjes die geen ramp zijn. Als ik mijn voet net niet goed heb zitten, waardoor Sybren net een beetje anders zit, maar we zitten nog steeds in de slee, is niet zoveel in de hand. Maar ja, als één iemand gaat duwen, terwijl de ander nog niet klaar is om te duwen, ja, dan gaan we gewoon kostbare tiendes verloren. Hey, hop! Om het team goed te laten functioneren, draait het dus om oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Nou, het begint natuurlijk met gewoon heel veel afdalen. In het voorseizoen hebben we heel veel in de Viermans afgedaald en in die samenstelling. Um, daarbuiten hebben we nu extra instapoefeningen, dus wij gaan in de garage, zetten we die slee neer en dan gaan we commando doen. Klaar? Oké, okay. doen we net zoals we lopen en gaan we inspringen. En zo trainen we dus ook hoe we moeten zitten. Want wat heel veel mensen niet zien is dat ik bijvoorbeeld mijn voet iets meer hoger moet houden... zodat Sieber er door kan en dan pas mijn voet naar beneden kan doen. Maar dat is iedere centimeter telt in die slee om goed laag te zitten aerodynamisch te kunnen zitten. Het is ook altijd zo, als wij de eerste keer in de, ook in onze A-samenstelling gingen zitten... ja dit past niet, echt niet jongens, dit, dit, dit, kan, dit kan niet. En dan gaan we zitten, oké okay, als we dan dit beugeltje centimeter naar voren zetten... jij je voet daarheen doet, uiteindelijk past iedereen. En dan is er nog iets waar het team zich mee moet bezighouden. Gewicht. Ja, dat is helaas wel een, uh, in dit team uh, dit jaar een groot ding geworden. We zijn gewoon grote jongens, veel gewicht. En het is uh, een gevecht om aan de maximum uh, limiet te doen. We hebben een uh, maximum gewicht voor uh, de totale combinatie. Ik weet het exacte getal nu niet uit mijn hoofd, is ergens in de 600 kilo. En we hebben een uh, minimum gewicht voor de slee. Dus het gewicht dat we over hebben, moeten we met z'n vieren delen. Edwin mag uit mijn hoofd 98 kilo zijn. Ik moet 108 zijn, Sibere uh, 102 en Arno 193 kilo. Iedere ochtend staat de coach uh, voor het ontbijt op ons te wachten. En na het, of na het ontbijt op ons te wachten met, uh, kom jij maar mee. Ja, de getallen liegen niet. En als we zien dat iemand uh, ja, bijna, bijna niet meer kan afvallen... terwijl iemand anders het best goed afgaat... moeten we soms maar zeggen van, oké, okay, jij blijft dit gewicht een ander ietsje lichter. En ook daar komt weer dat teamgevoel bij. Je kan het gewoon niet alleen. Je kan een individueel erin zetten die alleen aan zichzelf denkt. Maar dan kom je nergens. Prachtig. Het uitwisselen van kilo's hoorde u bij broer van der Zijde. NOS Radio Olympia. De mediaoverzicht. Ja, Twitter gaat behoorlijk los over Kiev. CNN meldt dat er mogelijk honderden doden zijn gevallen. En de Guardian-journalisten tellen alleen doden in hun directe omgeving... en melden rond twee uur vanmiddag een getal van 23... Journalist Joost Bloksel uh, retweet een bericht van een Oekraïense op het onafhankelijkheidsplein. collega Harald Doornbos voeg daar aan toe. Uh, wat heftig zeg: laatste tweet van deze neergeschoten verpleegkundige in Kiev en vertaald zou dat zijn: Ik sterf. Ja, de, nou, de verpleegkundige, uh, Zukova die uh, schreef haar bericht vanochtend. Zojuist uh, volgde het bericht dat ze nog leeft en dat ze inmiddels is geopereerd. Iemand anders twittert Nederlander in Kiev. Ook in rustige delen ontstaat paniek. Lange rijen voor geldautomaten, benzinepompen en winkels. De Oekraïense Laila Horsky loopt al de hele dag over het plein... en doet daarvan live verslag met haar telefoon. Harder dan mee gaan taken over by the police and now it's been taken over back by the protesters but at a huge, huge cost of life so far the last time I looked 35 ja, ze legt hieruit dat ze over het onafhankelijkheidsplein loopt. Dat ze is overgenomen door de politie. Ze spreekt van 35 doden. Dan naar het schaatsen in Sochi. Er komt een onderzoek naar de slechte schaatsprestaties... van de Verenigde Staten Canada en Noorwegen op de Spelen. Dat heeft de Internationale Schaatsunie bekendgemaakt. Zij is uw voorzitter, Tavio Sincueta. Wil weten waarom sommige landen op de Spelen lijken te slapen. De Nederlanders hebben 21 van de 30 medailles gewonnen... en er heeft al vier keer een volledig oranje podium gestaan. Ja, een dergelijke dominantie vindt hij niet goed. De voorzitter overweegt financiële prikkels te geven... maar hij zegt er wel bij dat hij niet zomaar geld gaat weggeven. Toen de journalisten twee weken geleden aankwamen in Sochi... was er veel te doen over de hotelkamers, weet u nog, die niet klaar zouden zijn. Nu is er weer wat nieuws gesignaleerd. Amerikaanse rodelaar Kate Hansen spotte een wolf in de gang van haar kamer. Ja, ze filmde het dier en tweette het filmpje. Kunt het ook volgen op radio1.nl. Oh my god. Ja, <tie> Het dier op de beelden lijkt eerder op een hond trouwens. Een beetje een hele lieve husky eigenlijk. Maar het blijft opmerkelijk dat er rustig door de gangen blijft gelopen worden door die hond. Er leven veel zwerfhonden daar. Ja, duiken vaker op in hotels. Maar doorgaans zijn dat de wat kleinere honden. En geen huskies die op boven lijken. Dit is Radio 1. Op weg naar de verkiezingen. Trostkamer Breed gaat op tournee.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 van 1 tot 2 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet meeverzekerd. Ah, nee hè? Wel zo slim. Extra voorraad in je magazijn direct meeverzekerd.